Michel Koenen met het NOS-journaal. In de stad Groningen is een trein van Arriva over een deelscooter gereden. Die is volgens de politie met opzet door onbekenden op de rails gelegd. Niemand raakte gewond. De politie spreekt van een misselijke grap. Vooral omdat de machinisten en collega's het spoor afliepen om te kijken of ze nog iemand aantroffen. En vanwege de scooter op het spoor was het treinverkeer tussen Groningen en Groningen-Noord ruim een uur gestremd. Vier maanden na de overstromingen in Limburg kunnen zeker 500 gezinnen in het zwaar getroffen Valkenburg nog steeds hun huis niet in. Ook krijgen veel mensen met schade geen financiële steun van het Rijk, dat wel was beloofd. Dat zegt burgemeester Prevo in Nieuwzuur. Morgen praat de Tweede Kamer over de afhandeling van de hoogwaterschade. De prijzen van boodschappen zijn op de kassabon vaak hoger dan op de prijskaartjes in de winkel. Dat blijkt uit een steekproef van de consumentenbond bij zeven landelijke supermarktketens. Alleen bij een supermarkt van Aldi kregen testjoppers een keer een bon zonder fouten. En bij Jumbo en Albert Heijn waren de meeste fouten. In veel gevallen hingen de bordjes van aanbiedingen bij de producten, maar stonden die prijzen niet goed op de kassabon. Vooral bij koffie, bier en wijn. En vorig jaar deed de Consumentenbond ook al een steekproef. Daarna beloofde de supermarkten beterschap. En Novak Djokovic is uitgeschakeld op de ATP-finals. In de halve finales in Turijn verloor de Servier in drie sets van de Rus Daniel Medvedev. En de finale van het officieuze WK gaat vandaag tussen de Duitsers Verev en Medvedev. En Djokovic sluit het tennisjaar wel voor de zevende keer af als nummer 1 van de wereld. Een record. Het weer nog te trekken buien over het land, vooral in de noordelijke helft. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag vanuit het noordwesten ruimte voor wat zon. Het wordt een graad of 10. Maandag wordt vrij zonnig en droog. Het wordt wel iets kouder, dan nog maar 5 tot lokaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. You, I take for cause before I step to meet my girl. You know, 'cause in some.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 Slick, blow. It's driving me out of my mind That's why it's hard for me to find Can't get it out of my head Miss her, kiss her, love right her That girl is poison You never trust Boy, think. a big button to smile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 Blijf, het zit dieper dan dat ik zou een moord doen zodat ik je borde vergat. Want dat klopt de gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een beseffen, Jij duilde iedereen ver van mijn weg en dingen die jij.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 Oh. oh, will you spare our thought for an ideal world, where we're free to choose, for an ideal world, oh, we're no longer born to lose, in the ideal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 Talk to me Yeah. I might keep wasting my best days. Never mind that. I could leave